Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur. Marjan Hageman met het NOS Journaal. Premier Balkenende heeft zware kritiek op het politieke klimaat in Nederland. De politiek wordt overmoedig en ongenuanceerd, zei hij in Utrecht op het partijcongres van het CDA. Balkenende vindt dat het klimaat op het Binnenhof steeds grimmiger wordt. Volgens de premier halen politici steeds vaker de publiciteit met karikaturen van de werkelijkheid. Tijdens een toespraak verdedigde Balkenende ook het kabinetsbesluit om de AOW-leeftijd te verhogen. Hij wilde ook in Utrecht niet speculeren over een eventuele toekomst als president van de Europese Unie. In Moskou heeft de politie tientallen betogers opgepakt... die voor een betere naleving van de mensenrechten in Rusland demonstreerden... De politie zegt dat er 50 demonstranten zijn gearresteerd. Volgens de activisten zijn het er 70. Ook over het aantal betogers lopen de berichten uiteen. De politie heeft het over 100 demonstranten. De oppositie zegt dat er 500 op de been waren. Volgens mensenrechtenorganisaties heeft het Kremlin de Russische media de mond gesnoerd... en vrijheden ingeperkt sinds Poetin in 2000 president werd. De organisaties zeggen dat de situatie niet is verbeterd onder zijn opvolger met VDF de Afghaanse oppositieleider Abdullah boycott inderdaad de tweede ronde van de presidentsverkiezingen. Vanochtend werd al duidelijk dat hij geen vertrouwen heeft in de maatregelen die zijn genomen om nieuwe fraude te voorkomen. Zijn campagneleider zegt dat Abdullah morgen op een persconferentie bekendmaakt dat hij zich terugtrekt als kandidaat voor de verkiezingen van volgende week zaterdag. Abdullah wil de verkiezingen waarschijnlijk uitstellen tot komend voorjaar. De nummers 1 en 2 in de Eredivisie hebben vanavond allebei gewonnen. Koploper FC Twente versloeg Roda JC in kerkrade met 2-1. PSV was in eigen huis met 1-0 te sterk voor Vitesse. Op de ranglijst blijven de Eindhovenaren twee punten achter staan op Twente. Verder boekte Heerenveen vanavond zijn derde overwinning van het seizoen. De Friesen die voorlaatste stonden, wonnen thuis met 3-0 van ADO Den Haag.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 I'm yeah.